De meeste Nederlanders zijn niet bang voor een overstroming... blijkt uit een enquête van Rijkswaterstaat en de waterschappen. 80% van de ondervraagden gaat ervan uit dat de overheid op tijd maatregelen neemt. 3% van de ondervraagden overweegt om te verhuizen... vanwege de kans op hoogwater in de toekomst. Rijkswaterstaat en de waterschappen staan deze week stil... bij de evacuatie van het Rivierenland 25 jaar geleden. Honderdduizenden mensen moesten toen hun huis uit... vanwege dreigende dijkdoorbraken. De inspectie van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft jarenlang rapporten aangepast onder druk van topambtenaren, meldt het AD. Gevoelige informatie kwam daardoor niet bij de Tweede Kamer terecht. Klokkenluiders noemen als voorbeeld rapporten over de IND en de zaak Mitch Henriques. De inspectie spreekt het verhaal tegen. Het coronavirus is voor het eerst ook bij iemand in Duitsland vastgesteld. Het gaat om een man in Beieren. Hij is geïsoleerd en verkeert in goede toestand, zeggen specialisten. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is het risico op verspreiding van het virus in Beieren laag. Het virus verspreidde zich tot nu toe vooral in China. Daar zijn duizenden mensen besmet en er vielen zo'n honderd doden. In Europa is het virus ook in Frankrijk aangetroffen. De stichting 113 Zelfmoordpreventie heeft het afgelopen jaar veel meer gesprekken gevoerd met suïcidale mensen. Trouw schrijft dat er 93.000 mensen belden, ruim drie keer zoveel als in 2016. Het aantal dodingen bleef, zelfdodingen bleef ongeveer gelijk. Een psycholoog die voor de stichting werkt denkt dat er meer telefoontjes zijn vanwege de toegenomen naamsbekendheid van de stichting. Ook het gebrek aan goede zorg kan een oorzaak zijn. Zo is de helft van de jongeren die zelfmoord pleegt niet in beeld bij zorginstanties. Het weer: buien aan de kust, zware windstoten in het zuiden, ook geregeld zon en het wordt vijf of zes graden. Ook morgen wat buien en ook zon en een graad of zeven. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat bij elkaar ruim 45 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 minuten vertraging op. 20 minuten op onthoudt op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Schiphol is het langs een Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp een ongeluk. Daar lag een auto in de sloot. Tussen Afrit Muiden en Knopendhoek 6 kilometer met een half uur vertraging. De rechte reishok is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM ZFM Met nu Opstand worden.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 the Cover, then you judge the look by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I'll go from one extreme to another. And then my friends just might ask me. They say, Martin, maybe one day you'll find true love. I say, maybe.